Meer dan 40 webwinkels moeten van toezichthouder ACM stoppen met een aftelklok voor aanbiedingen op hun site.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 Workshops. Zalando stapt naar de rechter. De Duitse webwinkel is door de Europese Unie op een lijst gezet met andere grote techbedrijven zoals Apple, Amazon en Twitter. Die moeten zich straks aan nieuwe regels houden tegen nepnieuws en nepproducten. Maar Zalando wil helemaal niet op dezelfde lijst staan als die grote Amerikaanse bedrijven omdat het slecht zou zijn voor hun imago. En in Rome heeft een toerist vrijdag twee namen in het Colosseum gekrast met een sleutel. De Italiaanse minister van Cultuur heeft de beelden daarvan online gezet. Je hoort een Amerikaanse toerist de man met de sleutel tot de orde roepen. De minister is woedend en hoopt dat de toerist opgespoord kan worden en gestraft. En het weer nog droog en best wel zonnig. Later zijn er meer wolken met vanuit het westen ook kans op een bui. Het wordt vandaag gratis graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Als je goed Hedig zekt u. Ze kudit.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 Hace me ernaar mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Als ik me ernaar kijk, dan zie ik dat ik niet meer kan. Als ik me ernaar kijk, dan zie ik dat ik niet meer se ik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 Ik love you. Ik love you. Sunday. Een hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomerhit. I Every time I look around Every time I look around It's a my face Say <laughs> it